Mark Visser met het NOS Journaal. Een Nederlandse militair heeft zich waarschijnlijk aangesloten bij IS in Syrië. Het ministerie van Defensie zegt daarvoor aanwijzingen te hebben. Het is een sergeant van 26 van de luchtmacht. Hij is geschorst en zijn toegang tot informatie en systemen is ingetrokken. Het OM doet onderzoek. Volgens een woordvoerder is de commissie voor de inlichtingen en veiligheidsdiensten van de Tweede Kamer... in de Volksmond de commissie stiekem, vanochtend geïnformeerd. Het is de eerste keer dat een actief dienende Nederlandse militair naar een jihadgebied vertrekt. Minister Hennis noemt de situatie onaanvaardbaar en zegt dat het bovendien strafbaar is. Ze noemt het Frank, als blijkt dat iemand zich aansluit bij het kwaad, terwijl collega's hun leven wagen voor de vrijheid van een ander. De politie mag stoppen met de bescherming van deurwaarders als onderdeel van de acties voor een betere CAO, heeft de rechter bepaald in een kort geding dat minister van der Steur had aangespannen. Volgens de beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders zijn er nu al nauwelijks ontruimingen, omdat deurwaarders niet meer per definitie bescherming krijgen van de politie. Deurwaarders worden ernstig gedupeerd door de actie, meent de organisatie. De Hongaarse premier Orbán vindt dat de Duitse regering een oplossing moet zoeken voor het vluchtelingenprobleem.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 Toe besluit het weer. Trekken vanuit het westen weer buien over het land. Verder schijnt de zon van tijd tot tijd en is het 16 tot 18 graden. Morgen opnieuw buien, ook weer met kans op onweer. Het blijft verder koel cool, met maxima rond 16 of 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen file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 Morgen, 4 september gaat ons eh, programma Zandvoort draait door weer van start. Morgenmiddag tussen 5 en 7 hier op CFM Zandvoort. Met eh, morgen als speciale gasten Marco Temmers. Eh, verder eh, moet ik even op het lijstje kijken. Eh, <laughs> Marco Temmers, eh, Notje Okermuller van eh, het Zandvoort Museum Podium en eh, me mensen van eh, het Zandvoorts mannenkoor... dat daar morgenavond optreedt. Morgen dus tussen vijf en zeven... luisteren naar CFM Zandvoort. met eh, Zandvoort draait door. Nou, ik moet er ook bij zeggen. Ik moet er ook bij zeggen. Ja, nou, nou, het ligt ook dus aan mij. Want ik kan dus echt hele stomme dingen niet. Eerlijk waar, die iedereen kan. Ik kan bijvoorbeeld al niet tegen sneeuw. Nou ja, daar ga je al. Ja, nou ja, tenminste, ik kan wel tegen sneeuw. Maar niet als het er overheen gelopen wordt, ken je dat? Ja, ken je dat? Dan word je s'morgens wakker, weet je, iets te vroeg, uur of half vijf, vijf uur, kijk je uit het raam. En dan heeft het gesneeuwd, weet je wel, in de winter, zo'n mooie, ongerepte, witte deken. Zo'n hele maagdelijke deken, er is nog helemaal niks mee gebeurd. Dat is wel hier in Amsterdam niet zo vaak meemaken, maar toch, waar ik woon is er dan nog helemaal niks mee gebeurd. Maar ja, dan ga je naar de wc.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 Ik lijk Karin Bloemen wel, zie je Niet ze? zeg hoor, dat ik dat gezegd heb. Nee, ze is heel aardig hoor, ik ken haar niet. Ja. Wacht even. Wacht even, ik kan misschien beter dit eronder uit. Anders kan niemand zien wat een waanzinnig goed figuur ik heb. Wacht even. Wacht even. Hoek. Huh? Huh? Nee, dat staat hier achterop, die jas.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 Dat kan je nooit weten. Zeg nou... Wacht even, zeg nou dat een man... Wacht even, ik ga zo een liedje zingen. Wacht even, wacht, even. wacht, even. wacht even. Zeg nou dat een man... Nou, van zijn vijftiende tot, zeg, 65e productief is. Dus dan neem je het volgens mij heel krap, want er zit de meneer daarmee heel kwaad aan te kijken. Ja. Nou ja. <h ederim> <h ederim> maar ik weet niet wanneer u begonnen bent. Dat was misschien weer later of zo, dat weten. Dat lag dan weer anders vroeger. Nou ja, goed. Zeg nou dat een man, even makkelijk uitrekenen, gemiddeld vijftig jaar productief is. Nou... Nou, even kijken hoor. Zegt dat die man... Nou, nou, zeg, nou, zeg één keer in de week doet. Hele saaie man. Laten we daar even vanuit. uit. Ik zat u nou niet aan te kijken, trouwens. Hoe gevaarlijk. Nou, dus die man doet het... Even kijken, 50 keer akje, per weken. Dus doet het ongeveer 2500 keer in zijn hele leven. Nou, iets meer. Zegt 3000 keer met zonnefeestdagen meegerekend. Nou. Ja, koninginnedag en zo. Nou, dus zegt we dat die man... Wacht even hoor. Zegt nou dat die, hij... Nou, pak een beet...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 Waiting just for you Don't pause too long It's fading now It's ending all too soon You'll see Soon you'll see Your cough is warm But your milk is out.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 Here. It's waiting just for you. Don't pause too long. It's fading now. It's ending all too soon. You'll see. het grote voordeel van de van de online streaming muziekservice is dat je Af en toe gewoon uh, berichtjes krijgt van nieuw toegevoegde werkjes. hoeft niet noodzakelijkerwijs nieuw te zijn. Maar er komen hier wel eens op leuke ontdekkingen. En uh, is dit er ook een van. Uh, ik ben lid van zo'n lijn, die heet Singer Songwriter. En dan kreeg ik eergisteren uh, de melding dat dit was toegevoegd. En ik vond het, ik ga eens luisteren. En dat vind ik gewoon een leuk liedje. De man heet uh, Pete Murray. En het liedje heet Opportunity. Nou, dat past wel weer bij het volgende onderwerp. Oh, I uh. ga, ga je meezingen net, hoor. ZFM Luncht presenteert in samenwerking met vrijwilligersinformatiepunt Zandvoort...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 En uh, de vrijwilligersvacature van deze week is uh, in het Juttershuis... het ontmoetingscentrum van Ami Oudere Zorg. En zij zijn op zoek naar vrijwilligers die een muziekinstrument bespelen... of beschikken over een mooie zangstem. Het gaat om een paar uurtjes in de week, ongeveer vier uurtjes... om voor de deelnemers van het Jutteshuis te zingen... en of te spelen in een gezellige huiselijke omgeving de werkdagen en de tijden kunnen in overleg. Uh, ziet u hier iets in en uh, bent u graag uh, voor mensen en met muziek bezig... dan uh, kunt u zich melden bij... ontmoetingscentrum Jutteshuis, burgemeester Nawijnlaan nummer 100... in Zandvoort. En de contactpersoon is Mariska Mejo. Dat is bijna net zo moeilijk als Ranomi Kromovi <lacht> Bijna hetzelfde. Ja. Nogmaals, Mariska Atmodimejo. En haar e-mailadres is m. Mejo. Ik ga dat even spellen. A-M-punt-A-T-M-O-D-I-M-E-D-J-O. A Ami.nl. En uh, u kunt deze vacature ook nalezen op de site van VIP Zandvoort. En, en natuurlijk en... de site van Pluspunt. Ja, en natuurlijk onze eigen site op Zandvoort Lunch. Want daar zetten we hem ook ja, op. Want daar gaan we hem ook op zetten. Ja. Ja. Dus mocht u interesse hebben, een mooie muziek al, instrument spelen, uh, gitaar, uh, piano, noem maar op. Keyboard, orgel, noem het allemaal maar op. Nou, dan kun je gewoon je gewoon daar aanmelden. En dan weet je zeker dat je een dankbaar publiek hebt. Ja. Die, uh, want ik weet dat ook uit ervaring. Je weet, dan heb je zeker een weten. dankbaar publiek die het heel erg leuk vindt. Dat het in ieder geval een beetje vertierd is en dat er iets gedaan wordt uh, voor deze mensen. Ja, ik heb er zelf helaas geen tijd van, anders zou ik het ook doen. maar. ja. Uh. Ja. Oh ja, zeker weten. Toch? Zonder, ja. Oh, okay. Het ontbreekt me helaas, aan want oh, ja. ik zou het zo <laughs> doen. Ja, hoor. Speel jij met een muziekinstrument dan? Nee, maar ik kan wel aardig zingen. Oh. <laughs> en dankjewel voor het vertrouwen. <laughs> Goed, nou we gaan weer lekker verder met het programma. Straks om half twee hebben wij het uh, regionieuws. En we zoeken straks even naar het regionieuws natuurlijk ook weer contact met onze man op de paal op het strand. Met onze Jonas. Ja, ja, ja, we gaan, we gaan hem weer even bellen. Kijken hoe het hem na het eerste uur vergaan is. En of hij al een kop hete soep heeft gehad. En of hij, ja, want dat moet wel, hè, dames en heren. Ik bedoel, ja. Mocht u dat nog niet gedaan hebben... of, of eh, als, die, als ze toevallig luisteren in die strandtenten daar... Hé, hey, die jongen die moet even wat warms hebben, hoor. Eh, ja, dat is dus koud erbovenin. Hij zit er ook voor jullie. Dus hij moet gewoon even een lekkere kop hete soep hebben... of een stevige hamburger of zo. Dat hij in ieder geval eh, het volhoudt. Even wat warms. Even wat warms. Hij moet daar wel zes uur zitten. Een bakje koffie, bakje uh, thee ook prima. Mag ook allemaal. Ja. Nou, hij moet wel een beetje verzorgen worden, vind ik. Ja, vind ik ja, wel. Ja, vind ik wel. En u weet hoe dat gaat. Hij heeft een emmertje en dat kan hij laten zakken. Dan kan je het inzetten en dan trekt hij het zo omhoog. Zo gaat dat. Ja. Nou, we horen straks van hem of het allemaal een beetje gelukt is. Ja, we gaan dat navragen. We gaan hem straks bellen na half twee, na het nieuws van half twee. Uiteraard. La Cosa Ja, naar nou, La Gozadera van Gente di Zona... ...hoor nu de Beatles met Drive My Car. En nog één plaatje voor het nieuws van half twee... ...en dat heet Fly Away! Five Seconds of Summer. Maar nou, die zomer is wel verperkt, wel vergeten. In Regio Nieuws en daarna gaan we weer contact zoeken... ...met onze Jonas op de paal. Niet Jonas in de walvis, maar Jonas op de paal. Of summer. ...Zo heet de band. En de nummer heet Fly Away. Dan kom blij zo naar buiten kijken... ...dat het een beetje droog is. Ja, Arme Jonas er op de paal. Ja... Ja, lekker het plaatje jongens. Five Seconds of Summer nummer heet Fly away. En dat zult u de komende dagen nog wel eens vaker horen in ons programma. Heerlijk, morgen is het weer Zandvoort, draai door. Dat vinden we ook heel erg leuk. En nu is het morgen. Nu is het gewoon het nieuws. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Jansen. Op de A10 West richting Zaanstad is bij de afrit Haarlem vanmorgen een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Volgens de ANWB vervoerde de vrachtwagen gevaarlijke stoffen. De rijbaan is daarom afgesloten tussen Geuzeveld en de Koentunnel. Er wordt uh, aangeraden om om te rijden via de Zeeburgtunnel. Een 58-jarige Amsterdammer is dinsdag aangehouden... voor betrokkenheid bij een hennepkwekerij in een kelder aan de Zeestraat. De kwekerij is nog niet geruimd omdat het gevaar bestaat dat het pand instort. Er was gegraven in de kelder om, de ruimte, om ruimte te maken voor de kwekerij... waardoor de constructie van het pand letterlijk werd ondergraven... met het instortingsgevaar als gevolg. Het aantal planten is zodoende nog niet bekend. Vergeet je Playstation of iPad of Xbox of wat je dan ook maar hebt. Dit uh, is een leuke vorm van amusement. Een bordspel waarmee je via de stoomtram van Haarlem naar Alkmaar reist. Met, een echte, met echte historische stations, cafés en restaurants erop. De foto van het bord uh, is beschikbaar gesteld door regionaal archief... Alkmaar en uh, een leuk alternatief voor de komende winteravonden. gezellig weer met elkaar rond de tafel. in plaats van uh, her en der verspreid door het huis. met een PlayStation of zo. Bij snelheidscontroles tijdens de wegwerkzaamheden aan de zeeweg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 Het, uit Albanië komen momenteel veel economische vluchtelingen op zoek naar een beter bestaan in West-Europa en met name Engeland. Omdat in Calais-Frankrijk steeds meer maatregelen getroffen worden om de vluchtelingen van de oversteek af te houden... is de verwachting dat steeds meer vluchtelingen uitwijken en dat is dan onder andere naar de haven van IJmuiden... toch een zorg waar de IJmond-gemeentes eh, nodig eens over na moeten gaan denken.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 Dat wijst erop dat er een piromaantje in ons midden is. Met de nadruk op tje, want een piromaan die de verblijfplaats van kinderen ruïneert... is wat ons betreft ook nog eens een asociale pestkop. Tot zover de berichtgeving. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het is vandaag wisselend bewolkt met, met name vanochtend. En ook vanmiddag blijft het niet droog. Uh, Buien dus En bij die buien is kans op onweer. Het wordt 16 graden. Vanavond en komende nacht hebben we een afwisseling van opklaringen en enkele buien. En bij die buien is wederom onweer mogelijk. De westenwind is matig tot krachtig en de temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen schijnt regelmatig de zon, maar het draait daartussendoor vooral om buien. En u raadt het al, weer kans op onweer. De wind draait naar het noordwesten en neemt toe naar krachtig, tot hard aan zee. Uh, Windkracht 6 en dat wordt maximaal 16 graden. De herfst is duidelijk begonnen, ja ja. Ja, en wij gaan weer proberen de dames en heren contact te zoeken met onze man op de paal. Uh, bij, uh, op het strand van Zandvoort, u weet, de actie. En ik ga nog maar een keer even vertellen hoe het uh, zit en waar het om gaat. Windmallers voor de kust, dat wil niemand. 700 uh, euromasten, 200 meter hoog, dat wil gewoon echt niemand hebben. Dus vandaar. Een petitie is gestart om de minister en ook de Tweede Kamer ervan te overtuigen... dat die dingen ergens anders moeten komen, namelijk op IJmuiden-ver. Daar ziet niemand ze en dat is een prima locatie daarvoor. En is bovendien nog rendabeler ook. Uh, om het uh, geheel onder de aandacht te krijgen van de Tweede Kamer... zijn, minima zijn uh, minimaal 50.000 handtekeningen nodig. Het is dus van belang dat u tekent. U kunt dat doen... Uh, u kunt dat doen bij uh, de strandpaviljoens Talassa en uh, Ahoy. Dat zijn nummer 18 en nummer 19. Verder kunt u dat ook online doen. En u kunt dat doen via www.petities24.nl slash Het is dus vreselijk belangrijk dat u dat doet. En nogmaals, als er 50.000 handtekeningen zijn... dan is de Tweede Kamer verplicht om dit op de... Uh, agenda te zetten. En dat willen we. Want we willen die uh, 200 euro master van of nee, 700 euro master van 200 meter hoog, zo was het. 700 euro master van, uh, van, uh, van 200 meter hoog willen we echt niet voor de kust hebben. A, het ziet er overdag niet uit en s'avonds wordt het er helemaal gek van. Want die dingen hebben ook nog eens een keer van die rode lampjes om uh, voor het scheepvaartverkeer en voor de vliegtuigen. En dat ziet er gewoon niet uit. En dat willen we dus niet. Uh, verder is het ook nog een keer zo dat uh, die dingen ook nog eens gevaarlijk zijn voor de vogels. En He, de vissen. We, en de vissen. Dus we willen ze gewoon niet. Klaar. Uh, dus teken die petitie. Ga gewoon langs bij Strandtent 18, dat is Talassa, of Ahoy nummer 19. Daar kunt u tekenen. En als u dan uh, gelijk even een beetje support geeft aan onze man op de paal. Want onze ja. eigen CFM Jonas, die zit daar op het moment. Ja. Midden in zee, in storm, wind, regen, wat is meer zij. En ja, dat is, we hebben contact met hem. Ja. Dus we gaan eens even horen hoe het met hem is. Jonas, heb je al soep gehad? Hallo, nee, nog niet. Nog niet? Nou ja, nou, ja, zeg. ja zeg, schandalig. Tss. Kom op, voor. Ik heb nu wel support hoor. Hè? Ik heb nu wel support. Ja? Ah. Zijn er een beetje mensen om je te steunen? Onze Willem. Ja. En onze Maurice. Ja, ja. Oh, Maurice loopt Kijk. weer te filmen. Kijk. Maurice loopt weer te filmen natuurlijk. Nee, die loopt uh, te luisteren naar wat wij zeggen. Oh. Aha. En, Zo. En, zeg <laughs> Maurice, zorg jij eens even voor de kopje voor de voor die jongen. <laughs> Ja. ja, want het is net weer. Ja. Dus ja. Het is echt net weer <laughs> Het is net weer, dus uh, ja. ja. Volgens mij staat ja. mijn microfoon niet open hoor. wel. Ja, dus die staat nu wel. Oh, well. oh, die staat open. Okay. Ja, die staat ja, open. Ja, ja, ja. ja, nu wel. Rob, ik heb hier Rob Harms, die wil ook nog even wat leuks tegen je zeggen. Ja. Hey, Jonas, hoe gaat het daar? Ja, uh, goed, ik heb mijn jas uitgetrokken zelf. Je jas uitgetrokken met hey. dit weer? <laughs> Dat Doe meen je niet? <laughs> het zonnetje is... ja, zon kwam net een beetje door. Ja ja. Ja, ja, ja, ja ja En dan moet je nagaan dat Rob Hardt net een verzopen kat is. <laughs> niet normaal, niet normaal, niet normaal. Letterlijk verzopen. Zo. Oh, uh, ik zie dat Bart van der Meer ook binnenkomt. Ga jij ook even ja. de microfoon zitten? Ga ook eventjes ja. iets, iets zeggen tegen Jonas, want uh, dat moet je straks ook doen. Uh, onze, onze, onze Jonas die zit dus gewoon daar op die paal en die zit daar dus gewoon voor het goede doel. Ja. Uh, zijn er al mensen langs geweest om te tekenen, Jonas of nog niet? Ja. Nou, ik heb ze nog niet echt gezien. Nee. Nee. Die, eh, uh, nou, is eigenlijk die, eerste groepje en dat zijn de twee die, van ons. Ja. En ik zie uh, die, uh, en heel groot ja die, en ze uh, die, uh, Oké, okay. nou dat is kijk, hartstikke mooi dat, moet, dat moeten we alvast hebben En als ze als nou ook okay, jongens, want, eh, Kijk, die jongen die zit daar in de kou Die zit daar in, een, in, in de wind Brugge, en, eh, koud. En, en het is koud En uh, we hebben een uur geleden al een oproep gedaan Dat we gezegd hebben van Hé, hey, de jongen moet wat warms hebben Dus als iemand nou de geest krijgt En die gaat gewoon bij een van die strandtenten Gewoon even een lekkere warme kop soep Of een lekkere warme hamburger voor die gozer halen Want hij moet daar nog zitten Tot zes uur vanmiddag, ja. hè ja, een beetje support hoor. Ja, we moeten wel een beetje support. Zowel mentaal als uh, fysiek hè. Ja. Dus, uh, Janus. Ja. Ja. Janus, wat ga je vanmiddag allemaal nog doen uh, daar op die paal? Nou, ik uh, hou een dagboek bij. Elf oh, wat leuk. Een stukje film. Ja. Uh, geef ik in handen van Mo als het klaar is. Ja. En dan mag jij daar wat mee gaan doen. Ja. Oké. Okay. En uh, ja, voor de rest uh, hopelijk nog wat handtekeningen hier. Kun ik even krijgen. Maar ja, er moeten wel wat meer mensen komen lopen hier. Ja, het is een beetje weer. Nou, maar goed, we besteden er gewoon aandacht aan. We hebben nog iemand voor je bij de microfoon zitten. Die gaat je ook even bemoedigend toespreken. Dat is een man die altijd met een lucifersdoosje speelt. Of twee ertussen. Ja, ja, Dat houdt je wel warm in ieder geval. Dat houdt je wel warm. Dat is waar. Wat wil jij nog wat leuks tegen Jonas zitten? Die daar dus gewoon nu midden in de zee op die paal zit? Nou, ik heb er zeer veel bewondering voor om onder deze omstandigheden dit te gaan doen. Ja. Kijk, met 50.000 man op het strand is het niet zo moeilijk, nee. maar dit, nee. dat vraagt uh, volharding. Ja. Nou, ja. Dat, dat is helemaal waar. Dat is helemaal dat waar. Dat zijn daaruit. Ja, dat zijn de echte. Hè? Die ja. Ja. We hebben. De vorige keer, de vorige keer dat wij belden, liepen de twee. Ja. En nu kan ik het toch al gauw uh, 50. Zo? Zo, zo, hé, hey, dat moeten we hebben. nou Kijk. En, ja, het weer laat op, dus en, iedereen naar het strand. Ja, iedereen naar het strand en, en ze hebben soep bij zich. Hè, en ze hebben, soep, hebben soep, soep bij zich. <laughs> ze hebben alles soep bij zich. Hey, eh, ja. maar die Willem Bruis, die, die, die bruist zo erg. die Willem daar, die, die loopt daar ook rond, geloof ik. Ja. Dus die kan dat toch wel eens even verzorgen. Kom op, jongens, eh, lekker, lekker ja. warm hap voor die gozer. Die en een bitterballetje? Een bitterballetje? We gaan zitten. Maak, uh, maak er maar Kijk een bitterballen sessie van. Komen jullie uit nog langs? Nou, helaas kan ik niet. Ik, moet straks, uh, ik, ik had je graag even daar mentaal willen steunen. Ik was ik, was ik ook voor plan, Maar ik moet, moet straks helaas al direct weg. Want ik moet, ik moet nog uh, een kermis spelen vanmiddag. Ik moet er om 5 uur in de grootste varkensstal van Noord-Holland. <laughs> nou ja. Bijna grote vaar, grootste varkenstal. Oh ja, Volendam is de grootste Heemskerk uh, de tweede. Ja. ja, ik moet dan helaas niet spelen om half zes, anders was ik beslist even bij je langskomen. Ja. Ja, dat ja. nee, maar uh, Ruud, mooi hè. CFM 12 uur lang op de paal. Ja, ja. 12 uur lang. Want straks om, om 6 uur gaat onze Dolly erop. Ja, hoor. neem Dolly het over. Ja. En, en uh, Dolly is een beetje bang voor dat laddertje voor het geloof. het trapje. Ja. ja oh. Hoogte 2 gaat, al zei ze. Daar is ze gelast van. Oké. Okay. geen last van de hoogte. Geen hoogte, maar wel van dat laddertje. Ja. Nou ja, er zijn genoeg sterke om onder een kontje, toch geven, toch? <laughs> ja, ze zitten ook gezeker, dus uh, naar beneden vallen zou je niet zo doen. Ah, Oké. Okay. Ja, hey, okay, uh, heb je nog een leuke plaat die we voor je kunnen ja. draaien om je een, uh, nog even een hart onder de riem te, te steken? Je hebt, uh, Guus Meeuwens hebben we straks voor je gedraaid. Ja, moet ik even goed denken hoor. Uh, ja? Vind je de nieuwe van Nick en Simon leuk? Ja, zo goed. Ja, op die hoogte gaat het denken ook moeilijker. Want die. Uh... <laughs> lucht, ja, <laughs> <laughs> nou, nou. Mo, Mo vertelt net een hele leuke plaat, maar ik hoor hem niet. Oh. Nou, ik dan. vraag hoor, wacht even. Mo! Weet je een leuke plaat? <laughs> <laughs> Mo <maui> je dit? Dit is live radio. Ja, ja zo moet het ook. ec Tander. Thunderstruck. Thunderstruck. Thunderstruck. Thunderstruck. Ja, vind ik een goede keus. Ja. We gaan we zoeken voor je? Komt er zo aan. En gaan we dan we maar doen. hopen dat het niet uitkomt, hè? Nee. Maar uh, we gaan hem zoeken voor je. Ja. Komt helemaal goed staat al in de lijst hoor. Ja, dat staat we, ja. wel in de mijne. Ja, maar we zoeken hem op. Hey, Jannes, hartstikke veel succes namens ons hier in de studio: Bart van der Meer, Rob Harms, Angela Jansen en uh, Rick Jansen. Uiteraard. Succes. Succes. Succes. succes! succes! Zet hem op! Toi, toi hè. Zet hem op! Komt goed! Komt goed! Hoi, hoi! Hoi! Doei! Hoi! Doei. hoi. Wel op stevig vandaag, hè? Dat we gewoon. te geloven. <lacht> Straks al die drie in één van, uh, van, van Slash. Nou, ik hoor al mensen die zijn weggelopen. tegen <lacht> de herrie. Nou, dat vind ik wel leuk eigenlijk. En uh, nu, uh, op speciaal verzoek voor uh, onze Jonas op de paal. Uh, hebben we dus uh, dit gedaan. Uh, even wachten, jij. Jij moet even gewoon, gewoon geduld hebben, want ik ben even iets aan het vertellen. Dan moet je niet door gaan zitten mekkeren, want daar hou ik niet van. Daar kan ik niet tegen. Als je er tussendoor gaat zitten praten, als ik iets tegen je te vertellen, moet je niet doen. Zet ik je gewoon uit. <lacht> dat is het voordeel van computers. <lacht> Kun je uitzetten. Goed, Jonas zit er nog steeds, dames en heren. En geef hem een beetje support. En ga vooral tekenen. En uh, even dienstmailing voor Jonas als je nog luistert. Uh, ik hoop dat hij luistert natuurlijk. Uh, om half twee gaat Bart van je meer je ook weer bellen. Dus we blijven je een beetje volgen en live in de uitzending houden. Dus uh, elk half uur gaan we je gewoon bellen. Dat geldt voor, uh, voor Bart straks en voor Hans Wassenaar als hij komt. Gaan we allemaal doorgeven en... Um, uh, kun je een verslag doen van hoe het daar allemaal gaat. En u, dames en heren, u moet wel gaan tekenen en doe dat dan lekker op strand en support Jonas een beetje. En straks natuurlijk, vanavond is het nog lastiger, dan gaat onze Dolly erop op die paal en uh, die moet daar zitten tot 12 uur vannacht. En de actie loopt dus door tot aanstaande zondag 7 uur. Dus uh, vanaf nu tot zondagavond 7 uur zit er continu iemand op die paal, behalve dan natuurlijk wat van de week een keer gebeurd is. Als er uh, zoveel onweer is dat het gewoon gevaarlijk is. En dan worden ze eraf gehaald. Dat is natuurlijk ook volkomen logisch. En het was zo leuk. Gisteren, of gisteren was dat geloof ik. Uh, ja, gisteren was dat. Er kon er eentje niet af. <lacht> Die moest blijven zitten. Want het was springtij. Dus dat betekent dat het gewoon vreselijk echt erg hoog water was. Dus ze konden er gewoon niet bij komen. Ja, dat is het risico als je in zee gaat zitten. Dat, dat, maar goed, er wordt goed op gepast. In ieder geval, er zijn continu mensen bij die daar goed op letten. Dus steun de actie. En voorkom daarmee dat we die mallenwindmallers... die 700-euro-masten van 200 meter hoog... Uh, die, dat we die dus niet voor onze kust krijgen. Dat is heel belangrijk. En wij bij ZFM gaan daar de komende dagen... ook het komende weekend natuurlijk... heel veel aandacht aan besteden. Want we willen het gewoon niet. En we moeten 50.000 handtekeningen hebben. Daar gaat het om. Nou, doe mee. Dan komt het allemaal goed. En toen deed mijn computer het niet. Was hij kwaad? Nou is hij kwaad. Heb ik hem uitgezet? Nou is hij kwaad. Ja, dat heb je dan. Dat heb je met die dingen. Zijn is kwaad. And in time This one reminds the other A life lived much too fast To hold on to Did mes How am I losing you A broken house Another dry month Waiting for the rain And I had been resisting This decaying I thought you'd do the same But this is all I am Manfred en we kennen ze natuurlijk al een tijdje. Want ze, ze draaien alweer een tijdje mee. Lekkere band. Lekkere bandmuziek gewoon. En dit is hun allernieuwste. En dat nummer heet Dit Mess. Nou, even op de klok kijken. Nou, ik kan er nog één of twee draaien. En deze mag ik zeker niet vergeten. Want dit is zo goed. Dit, dit is zo fantastisch. Ja. Dit mag je gewoon niet vergeten. Common Limits, nieuwe single. Geweldig, als het hele album zo wordt. Komt uit op uh, 18 september, als ik het goed heb. Nee, op 25 september, ja. Hearts on fire, Common Limits. De plaats van de week waren ze live te zien bij de Wereld Draait Door. Uh, die stel, dit stel, de Common Linnets en, en toen deden ze dit even akoestisch. jongen jongen jongen Wat is dit geweldig. die uh, Ilse de Lange en de drie mannen. J.B. Meijers. En nog twee Amerikaanse jongens. En die ene ook, oh, die had een strot man. Zo geweldig. Heerlijk om naar te luisteren in de gaten houden. 25 september komt het nieuwe album van de Commonwealth in het Zuid. En uh, ik noemde ook de datum 18 september, maar dat is het nieuwe album van Nick en Simon. Wat dan komt, dat heet Open. Helaas heb ik geen tijd meer voor hun nieuwe single, maar ach, dat komt dan morgen wel weer. Zo weet ik veel. He, kom wel goed. We waren trouwens gisteravond te zien bij Uw uh, Umberto Tannen. Dat klonk ook geweldig. Hoor. Ja, kunnen het wel, die gasten. Goed, ZFM Lunch of Stanford Lunch zit erop voor deze dag. En uh, knalboom, boom, pets, flits. Uh, de dag de, de donderdag gaat gewoon door. Zometeen met uh, Matchbox, Met uh, Bart van der Meer. Verder hebben we natuurlijk ook nog uh, uh, Muziek Boulevard Live. Met Hans Bassenaar. Vanavond Alternative FM. Met, uh, met Marcus en uh, Jaap Koper. En zo hoort u weer een hoop leuke alternatieve muziek. Die je ook niet elke dag hoort. En dat is zo leuk. Ja, hou van. En natuurlijk, de avond, de dag wordt besloten met tussen eppenvloed met de heer Duif. En uh, wat wou ik nog meer zeggen? Oh ja, ik wou nog meer zeggen, morgen zit Charl hier, die doet dan de lunch. En morgenochtend is het ook weer tijd voor Watertoren Sport natuurlijk met Henny Rukert. En ook Charl doet daar de techniek. Ik zal er weer morgenmiddag om vijf uur met Zandvoort Draait. Drrr, ik kwam het. Ik heb, ook de, ik heb ook de hele zomer gehad om te oefenen. Ja. Ja, waar, waar bijna niemand aan het eind van het woord nog een behoorlijke R kan zeggen, kan ik het wel. Ja. ja, je hoort hier. van de werke conductrice, die, die vond, die, wat zei ze ook weer? Toei. Ja, ja. We gaan naar Zandvooiet. Ja, die ging naar Zandvooiet. Ja. Ze is ook fijn voor Feyenoord. Ja. Dat is een goeie. Ja. Goed, nou, wij gaan eruit. Uh, als we Met laten excuses het ook... oh. aan de Feyenoord-fans. Ja. Ja. Mm. Mm. Waarom? Nou ja, hey, een beetje sportief zijn, hè. Er stond een fotootje op Facebook van een huilend kind. En dan vroeg er iemand, wat is er? Ja, papa wil me meenemen naar Feyenoord. Ah. Nou, we wensen Jonas veel succes op de paal. En uh, Jonas, uh, je wordt straks om half drie word je weer gebeld door Bart van der Meer. En uh, dat houden we vol. Wij gaan naar huis. Jongens, bedankt voor het luisteren. Dan was het weer leuk om het voor jullie te maken. En uh, tot morgen bij Zandvoort Draait. Drrr.